9 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Het Turkse openbaar ministerie wil dat drie Turkse journalisten worden opgepakt. Ze hebben volgens de dagvaarding terreurpropaganda gesteund... door een pro-Koerdische krant te helpen. Amnesty International heeft de aangekondigde arrestaties scherp veroordeeld. De afgelopen tijd zijn veel Turkse journalisten de straat opgegaan... om te protesteren tegen de inperking van de persvrijheid in hun land. Drie hooggeplaatste agenten van de politie van New York... worden verdacht van corruptie. Volgens de New York Times is onder hen ook... de plaatsvervangend commandant van het korps. De drie zouden sieraden, dure maaltijden... en vluchten van zakenmannen hebben geaccepteerd. In ruil daarvoor hielpen de agenten met wapenvergunningen... en werden demonstranten voor bedrijven van de zakenmannen weggestuurd. Veteranen dienen zoveel schadeclaims in... dat het een bedreiging kan worden voor de begroting van defensie. Daarvoor waarschuwt minister Hennis... Ze zegt tegen de Tweede Kamer dat de claimcultuur verandert. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik het nodige op me af zie komen, zei Hennis. Ze wil nu in gesprek met minister Dijsselbloem van Financiën... omdat ze niet weet waar ze op haar eigen begroting extra geld kan vinden... als de claims blijven toenemen. Kroatië is door de UEFA veroordeeld tot 100.000 euro boete... vanwege de rellen bij de wedstrijd tegen Tsjechië. Hooligans gooiden toen vuurwerkbommen op het veld en riepen racistische teksten... Frankrijk heeft rond het EK tot nu toe zo'n 550 hooligans gearresteerd. Ze werden opgepakt wegens geweld, vernieling of diefstal. 21 fans werden veroordeeld tot celstraffen, zes anderen kregen een voorwaardelijke straf. Verder werden 25 supporters het land uitgezet. Het weer, de regen trekt vanavond het land uit, wel blijft het overal bewolkt. Vannacht in het binnenland nieuwe buien. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Na morgen stijgt de temperatuur tot boven de 25 graden en neemt ook de kans op zware onweersbuien toe. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond. Maandagavond 20 juni, 21 uur en bijna drie minuten zou ik zeggen. Tijd voor CFM Cinema. Mooie avond om naar filmmuziek te luisteren, toch? Naar de regen. Samengesteld en gepresenteerd door Aco Beuving. Terug van weg geweest, zou gezegd. Drie weken heerlijk vakantie gehad. Corsica, Sardinië, Italië. Heel mooi. Maar nu weer film. Films Eerste Uur op de rol Fifty Shades of Grey, natuurlijk de pop, Alice Through the Looking Glass, The Guard, The Hunt for the Red Oktober en natuurlijk hele mooie westermuziek. muziek. Fijn om weer terug te zijn. En, uh, we beginnen natuurlijk zoals te doen gebruikelijk is met de hit van de maand. Nou, dat is een kort maandje voor mij. Omdat ik natuurlijk het gedeelte afwezig was. wegens vakantie. Maar ik heb een hele mooie. Gisteren had ik een jazzprogramma gepresenteerd. En toen kwam ik er niet aan toe. Ik had er nog een liggen van Pat Bowie. En dat is uh, Feeling Good. Dat is een hele mooie. Pat Bowie. En het grappige is. Zij wordt uh, bijgestaan door Charles MacPherson. Luister maar. Mooi. the new It's a new dawn, a new day. Deze dame heeft, dacht ik, twee LP's gemaakt. Eén samen met Charles McPherson. En die speelde mee. Daar komt dit, deze track van aan, Feeling Good. Een heel bekend nummer waar we misschien wel uh, onder de uitvoeringen zijn. Maar persoonlijk vind ik het een van de allermooiste. Aller ik weet niet wat ze nu nog doet. Ik geloof dat ze toneel speelt of musicals. Ik, uh, ik heb het eigenlijk niet meer zo gevolgd. Maar deze CD dat is altijd een hele fraaie. Feeling Good. En dan kom ik bij een film die eigenlijk niet zo gewaardeerd is. Maar de muziek wel. Dat is heel bijzonder. Tijden geleden, toen je net uit was... heb ik wel eens wat gedraaid van Fifty Shades of Grey... En daar was de muziek van Danny Elfman, uh, daar heb ik wat van gedraaid. Maar ook de pop-cd, en dat ga ik nu ook doen, want het eerste uur draaien altijd wat pop. En het grappige is, Danny Elfman is ook weer de componist van de film Alice Through the Looking Glass. Een nieuwe Alice in Wonderland film, die een beetje gekraakt is, maar wel een hele mooie soundtrack bij zit. Dus die komt ook het eerste uur voorbij. Fifty Shades of Grey, en daar haal ik gewoon een aantal nummers uit. Annie, Le Annie Lennox, I Put Spell on You. I put a spell on you because your mind, your mind. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. Aardige soundtrack, dat kan ik niet anders zeggen. Er staan heel veel bekende, onder andere ook Beyoncé, die staan er met twee nummers op. Maar ik draai nu Crazy in Love. Soundtrack Fifty Shades of Grey. De pop uh, de song, zou ik maar zeggen. En deze kent iedereen natuurlijk, want dat is een hit geworden.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 En dat is natuurlijk Ellie Goulding. Love is, love me like you do. Dan doe ik alweer de laatste van deze soundtrack, de popversie. En dat is, dat zijn de oude mannen, de Rolling Stones. Beast of Burden. We kennen het allemaal de uitvoering van Bette Midler natuurlijk, maar dit zijn de Stones.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 Uh, try, wordt gezongen door Pink Maar die Pink heeft er een aantal jaren niks meer van gehoord Maar die heeft de gelegenheid gekregen Om zeg maar de trailer Te zingen van Alice uh, Through a Looking Glass En dat deze met een lied van Jefferson Airplane En dat zal ik even laten horen, want dat is best wel grappig En dat is het nummer White Rabbit in een live versie Want ik kon niks anders vinden En dat is, dat is eigenlijk de muziek die onder de trailer zit Van Alice, komt ze Ja, het is een grappig filmpje wat op YouTube staat. Pink Performs White Rabbit Live. En dat is een filmpje dat er nog net opgezet is. Ik ga even kijken, 24 mei. Ja, dat was een periode dat ik op vakantie was. En dat is een live-uitvoering op een uh, Jimmy Kimmel Festival Live. Dat kan je zo nakijken. Leuk. En we hebben het dan over de film Alice in Wonderland. Daar is een tweede deel van verschenen. En Ik zal het verhaal even vertellen. Alice King Lee, die drie jaar werkzaam was op zee voor haar vader, kon bij haar terugkeer naar Londen in aanraking met een magische spiegel die haar weer meeneemt naar het fantasierijk Wonderland. Ze ontmoet wederom met Hatter in een in een nog zorg, al zorgelijke toestand die achtervolgd wordt door een geheimzinnige gebeurtenis uit het verleden. Om mijn vriend te kunnen helpen... zal ze ondanks zijn waarschuwing in de race eh, te gaan tegen de klok... een tijdreis moeten maken om het verleden te kunnen veranderen. Nou, deze film heeft zowel eh, positieve reacties als negatieve reacties uitgeroepen. Als ik kijk financieel, de, is de opbrengst van de film... heeft die 236 miljoen al opgebracht. En volgens mij is hij in de nee, Staten april pas uitgekomen. En in Nederland 26 mei of zoiets. En de totale kosten van de film waren 170 miljoen. Tel uit je winst, Disney Company... Maar de muziek is voortreffelijk. En natuurlijk kan je dan niet om de geweldige uh, titelsong heen... van Alice in Wonderland. Die hebben ze ook op deze cd gezet. Alice, Danny Elfman... Zon voort. Ja, jullie luisteren naar CFM Cinema en we zijn bezig met de soundtrack van Alice Through a Looking Glass. En daar staat ook het nummer van Pink op, Just Like Fire, het laatste nummer van de soundtrack. Ik Stop trying to turn me off I want it on. Mm -hmm. And I'm walking on a wire Trying to go higher Feels like I'm surrounded by clowns and liars Even when I give it all away They are all the same mm -hmm. See, I would rather we just go a different way Than play the game Just... over Alice through a Looking Glass. Uh, eigenlijk bij alle Walt Disney's films is de staartijk altijd perfect. En het geldt ook weer voor deze prachtige composities van Danny Elfman en Pink. Tot slot krijg je erbij. Uh, graag maak ik je attent op de vrijdagavond, de topavond, voor de, de televisie natuurlijk, wat films betreft. En dan is er een film The Guard. Nou, dit muziekje ken je, want dat gebruik ik nogal eens als intro op het programma. En dat is eigenlijk de titelmuziek uit The Guard. Alexico, de band, speelt het. En nu het verhaal. Met zijn lakse houding, foute grappen en voorkeur voor escortdames... en sterke drank is Carrie Boyle, gespeeld door Cleason... bepaald geen model brigadier. Wanneer de strenge FBI-agent Wendell Everett... Naar de Ierse kustplaatsje wordt gestuurd waar Boyle de dienst uitmaakt om een internationale drugsbende op te rollen... leidt dat onvermijdelijk tot problemen. Debuterend regisseur McDonough citeert vrolijk uit allerlei misdaadfilms... waaronder de zwarte komedie In Brugge van zijn broer Martin. Maar hij toont voldoende uh, smoel met gevatte dialogen... aanstekelijk absurdisme en poëtische intermezzo's. En ik ga natuurlijk nog wat meer uit die film draaien. Onder andere deze, A Beautiful F-Day. What a beautiful fucking day. Ik like sharks. Die film is echt een aanrader. Ik like sharks. Ze zijn soothing. Into the West, een klein stukje nog... voordat we aan de Westernmuziek muziek beginnen... aanbevelen. Aanstaande vrijdagavond begint hij om vijf over elf. Ik zou zeggen, nou, dat is na het voetbal natuurlijk. The Guard. Nee, het duurt tot kwart voor één. Nou, dat is nog een aanvaardbare tijd. Uh, dan zie ik alweer dat nu de westernmuziek gedaan moet gaan worden. En dan heb ik een brede collectie met allemaal vrolijke deuntjes. Uh, veel van uh, uh, Ennio Morricone, maar ook anderen. Dit is de eerste. Even kijken. My name is nobody. Natuurlijk, CFM Cinema vanavond. En we draaien nu wat westernmuziek. En dat is eh, allemaal Ennio Monicone. Deze ook onder andere. A Pistol for Ringo. Voor Ringo, begrijp je het al? Er kwam natuurlijk nog een tweede film, Return of Ringo. En weer wederom de muziek van Ennio Morricone. Spaghetti Westerners op een rijtje. I kiss at last the beloved crown of my land. That I left one day with my heart, heart full of pain. in the faces of my old friends But now do you look at me as yes, my old friend And now what happens, you must, you must tell me You must remember who I am Heart, I was dead. To take my place, you shall pay for the space. Life, also saw me as a Man, because we are a fearless man. Nou, ja, er is overal weste muziek, kunnen we best nog even doorgaan. Uh, nog eentje van Ennio Moricone: The Five Man Army. Mm -hmm. Ik zag trouwens dat er aanstaande vrijdag ook nog een uh, bekende film gedraaid wordt. De Hunt voor de Red October Met uh, uh, Sean Connery in hoofdrol. En dat is eigenlijk ook mooie muziek. Dan laat ik er nog een, een dingetje voor voor de klok van Tine. Je luistert naar CFM Cinema. Mijn naam is een Beuving. En na de uh, tien uur klok gaan we rustig verder met hele mooie filmmuziek. De Hunt voor de Red October. Afdikt op muziek. Ja, ze kunnen zingen hoor die jongens. Muziek gecomponeerd door Bessel Polidorus. The Hunt for the Red Clover. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van het CFM Cinema. Het tweede uur gaan we rustig door met het draaien filmmuziek. Onder andere de prachtige Nederlandse, nee, nou, ik moet zeggen Belgische film Minoes. Vrouw van Arnie M.G. Smit. The Finding Neverland. The Iron Lady. Miss Potter. Caught. Warcraft, een nieuwe film. Naar aanleiding van het videospel. Water for Elephants. Nou. Heel veel mooie muziek. Ik hoop dat je na de klok van tien er weer bij bent.